Ja, voor we verder gaan wil ik ook graag uh, met elkaar uh, bidden om uh, een zegen te vragen over deze dienst en deze ochtend. En ook uh, speciaal voor het kinderwerk. Alle kinderen die uh, op hun eigen niveau uh, ja, over de liefde van God mogen leren. Dus laten we gaan bidden. Heer Vader in de hemel, uh, ja, voordat we verder gaan in deze dienst wil ik u zegen vragen over wat we hier uh, doen en uh, ja, ook wie we zijn. Hier wilt u ons uh, bemoedigen en zegenen en kracht geven. Heer, uh, ja, ik wil ook bidden voor de kinderen die een eigen programma hebben. En uh, ja, dat het een veilige plek mag zijn hier, dat ze zichzelf kunnen zijn. Ik wil ook met de leiding zijn hier, die uh, ja, met de kinderen bezig gaat en hun vertelt over u. En uh, of dat nou is met, uh, door gewoon lekker te spelen en met elkaar te praten hier of uh, op een andere manier, wilt u daarbij zijn vanochtend en wilt u hen een goede tijd geven. Je we u bedanken voor uh, de veilige plek die wij hier hebben, dat we in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Hier wilt u uh, zo hierbij aanwezig zijn, in Jezus' naam. Amen. We gaan het vandaag hebben over het jaarthema en dat is Jezus volgen, zijn, discipel zijn. En vandaag gaat het over hoe doe je dat op je werk en in de wereld. En ik zat na te denken, wat kan ik er nou over vertellen... En toen uh, was ik daarmee bezig en ik was hier heel iets anders aan het zoeken. En toen zei ik tegen hem, ja, weet je wat ik laatst zo uh, irritant vond? Nou ja, toen vertelde ik hem iets en zei hij, dat moet jij vertellen. Dus dat ga ik vertellen. <laughs> nee, ik las laatst in de, in de krant, er staat af en toe zo'n uh, opvoedrubriekje, een vraag die je dan kan stellen. En daar gaat dan een uh, pedagoog uh, op reageren. En uh, er was een moeder die schreef van, uh, nou, mijn kind zit op een openbare school... En uh, bij de overblijf uh, wordt het gepest, want uh, ja, het bidt dan uh, hardop voor het eten. En uh, nou ja, wat, wat moet ik daaraan doen? Uh, de kinderen die vinden dat een beetje raar en uh, mijn kind wordt gepest. Toen dacht ik, ja, logisch. Ik bedoel, je zit op een openbare school, één kindje gaat uh, bidden voor het eten. Um, nou, weet je, moet je dat wel doen? En uh, mijn eerste reactie was echt zo van, nou weet je, ik zou dat gewoon nooit doen. En uh, dat roep je gewoon een beetje op jezelf af. Nou goed, en uh, ik word er dan altijd een beetje geïrriteerd van dat ik denk van... moet je dan per se op zo'n moment hardop gaan bidden voor het eten, zeg maar. Dat kan een maniertje zijn. Maar goed, als je van na gaat denken, denk ik van ja, aan de andere kant... moet het natuurlijk ook, zou het moeten kunnen. Nou en wat het mooie antwoord was van die pedagoog, die zei ik van... ga eerst eens met de school praten. En, uh, nou ja, en dan zou je kunnen kijken van hoe zou je dat met elkaar kunnen oplossen. Maar voor mezelf merk ik dan altijd, ik word dan een beetje geïrriteerd, zeg maar. Dat ik dan denk van... Nou ja, is dat dan de manier om te laten zien dat je christen bent? En, uh, maar goed, ik dacht, ik geef het met jullie mee. Zo is hoe ik erover denk en hoe het dan voor mij voelt. Maar tegelijk zet het je ook uh, aan het uh, denken. Nou, en dat sluit we aan op het uh, stuk uh, wat uh, Gerber heeft uitgekozen om uh, te lezen. En dat is in uh, 2 Pe 1 Petrus 2, vers 9 tot 17. En je kunt de tekst uh, volgen op de... Beamen. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijk licht. Eens was U geen volk, nu bent U Gods volk. Eens viel Gods ontferming U niet ten deel, nu wordt Zijn ontferming U geschonken.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 De hoogste autoriteit en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen, en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, en heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. gaan we nu uh, luisteren naar een lied. En het gaat er ook over dat je je af en toe als vreemdeling kunt voelen in deze wereld. En het sluit heel mooi aan bij uh, de tekst die we net gelezen hebben.